12 uur. Het NOS-journaal René van Brakel. Goedemiddag. Israëliërs nemen afscheid van opgebaarde oud-premier Sharon... zorgen bij NOC-NSF om veiligheid winterspelen in Sochi... en wordt het een Nederlands schaatsfeestje op het EK Allround. Dat zou meteen eerst even het weerbericht op steeds meer plaatsen. Schijnt de zon en loopt de temperatuur op naar maximaal 5 tot 6 graden. Het is droog, vanavond en vannacht bewolkt... en vanuit het westen volgt er een beetje regen of motregen... en morgenochtend trekt die regen weg en is het wisselvallig. De bevolking van Israël kan vandaag in het parlement in Jeruzalem... afscheid nemen van ouds premier Sharon. Die overleed gisteren op 85-jarige leeftijd. De afgelopen acht jaar lag hij in coma, het gevolg van een hersenbloeding. De kist met zijn lichaam staat vanmiddag in het parlement. Correspondent Ankie Rechers. Is het lichaam van Sharon al aangekomen bij de Knesset? Ja hoor, die werd vanochtend per commandocar, militaire commando car, werd hij van het ziekenhuis dat bij Tel Aviv ligt uh, naar Jeruzalem gebracht. En een paar uur geleden is hij daar aangekomen. Uh, hij werd gedragen op de schouders van acht militairen, acht generaals. En hij staat daar dus nu niet in de knesset, maar op het plein voor het parlementsgebouw. En uh, zojuist een, een, een uurtje geleden... Heeft het Israëlische volk ook de mogelijkheid gekregen om te defileren en afscheid te nemen. langs de kist van, uh, met het schoffelijk overschot van, van Arik Sharon? Het is dus echt de dag van het volk vandaag. Ja, en is er ook veel volk om afscheid te nemen? Ja, het is, er zijn nu al enkele duizenden mensen die daar staan. Het is, de, de mogelijkheid bestaat tot een uur of vijf juli tijd vanavond om afscheid te nemen. Het is natuurlijk een gewone werkdag. Op zondag is het werkdag in Israël. Maar heel veel mensen hebben vrijgenomen om de laatste eer te bewijzen aan de welomstreden leider. Maar ook voor velen dus een echt een icoon van de, van de Israëlische maatschappij. Het interessante is dat ik tussen de mensen die langs defileren ook heel veel eh, kolonisten te die eigenlijk ontzettend boos zijn natuurlijk op Arikson. Maar die wel kunnen, uh, kunnen zien dat en, en zich wel kunnen herinneren wat voor rol die eigenlijk gespeeld heeft voor de veiligheid van Israël in het algemeen. En is het ook het enige wat gebeurt vandaag? Nou, op het moment wordt er op de begraafplaats, en dat is dus eigenlijk helemaal in het zuiden van Israël, in de Negervoestijn, op de boerderij van Ariksson, daar wordt nu gegraven een graf naast dat van zijn vrouw en daar zal die uh, begraven worden. Dat heet de heuvel van de, van de papavers van de, van, en daar wil die begraven worden in tegenstelling tot eigenlijk alle presidenten en uh, premiers van Israël. Die, uh, die allemaal op de nationale begraafplaats in Jeruzalem zijn begraven. Ja, morgen is die dag van de uitvaart. Wat gaat er dan allemaal gebeuren? Ja, in de volgende ochtend om een uur of tien Israëlische tijd... dan is de officiële staatsceremonie... In, de, in het parlementsgebouw een aanwezigheid van een aantal hoogwaardigheidsbekleders uit het buitenland. Onder andere Joe Biden, die de delegatie uit Amerika leidt. En ook bijvoorbeeld de, de voorzitter van het parlement van Rusland, Tony Blair en nog vele anderen. En dan wordt daar dus de officiële staatsceremonie gehouden. Daarna vertrekt hij uh, langs een of andere, uh, ja, een soort tank... Uh, een, een plaats die heet Latroen, waar, waar Saron zelf gevocht heeft, daar wordt even gestopt. En dan gaat het door naar, uh, naar zijn boerderij. En daar wordt hij om twee uur plaatselijke tijd, dus één uur Nederlandse tijd, wordt hij daar begraven. Maar dan wel in een privébegrafenis, alleen voor de familie. Maar daar staan nu al, ook al duizenden mensen buiten de hekken van de boerderij. Die allemaal proberen toch een glimps op te vangen. Maar vandaag dus de afscheid door het volk bij de knester. Het koortsmanen, Ankie Rechers, dankjewel. NOC-NSF maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens de Olympische Spelen in Sochi. Over drie weken beginnen de Spelen en na de aanslagen in Volvo Grad eind december... worden er steeds meer terreurverdachten opgepakt in Rusland. Vandaag zijn er vijf leden van een verboden organisatie aangehouden. Die verdachten zouden afkomstig zijn uit de Noord-Caucasus... waar diverse islamitische terreurgroepen zitten. En ze werden aangehouden in de stad op zo'n 300 kilometer van Sochi. Ik spreek erover met de NOC-NSF-directeur Gerard Dielissen. De chef de mission, Maurits Hendricks... die heeft al zijn zorgen geuit over de veiligheid van de sporters tijdens de spelen. Maakt u zich ook zorgen? Ja, we hebben natuurlijk wel enige zorgen over de veiligheid in Rusland. Zoals we weten, Rusland is een bijzonder land. Uh, nou, we hebben te maken met de aanslagen de afgelopen weken... Uh, ja, de Noord-Kaukasus, waar Sochi dicht tegenaan zit, is natuurlijk een gebied waar wel het een en ander is gebeurd. Het is wel zo dat aanslagen, dat heb ik ook al eerder gezegd, zijn in principe natuurlijk wel van alle tijden in Rusland. Maar ja, je moet er wel op voorbereid zijn. Dat of komt. zoals uh, Maru Zendrik zegt, we moeten daar elke dag heel goed gaan opletten. Ja, nou ja heel goed. Ja, het is sowieso goed om iedere dag heel goed uh, op te letten. Ik ben zelf een paar dagen in Sochi geweest de afgelopen dagen. Ik heb met mijn eigen ogen kunnen zien hè, dat er heel veel uh, politieagenten rondlopen uh, over Uiterst vriendelijk, hè, dus zonder zware bewapening of zo. Dat zie je eigenlijk helemaal niet. Ik, ik heb wel de overtuiging dat de Russen het gewoon goed in de hand hebben. En ik las vanochtend ook weer op, uh, op de websites dat er een aantal terreurverdachten zijn uh, opgepakt. Nou, dat stemt nou wel in zoverre natuurlijk gerust dat, uh, dat, dat veiligheid ook voor de Russische autoriteit een heel belangrijk onderwerp is. Ja, toch zijn het niet zorgen die ik heb gehoord toen we naar Londen of Salt Lake City gingen. Nee, nou nee, Lake, uh, Londen, Solveig uh, kan me nog goed herinneren, dat was een half jaar na 9-11. Dat was uh, ja dat, dat dat dat vond ik wel heftig. In, in die zin dat als je voordat je op de tribune zat had je wel vier of vijf uh, controlechecks uh, moeten, moeten doorlopen. Uh, ja, dat vind ik wel een beetje vergelijkbaar. Ik, ik, ik ben wel benieuwd hoe de sfeer tijdens de spelen in Sochi hoe, de, hoe dat aanvoelt. De, de, de Russen hebben gezegd van nou maak je geen zorgen, Sochi is de meest veilige plaats op aarde. Nou, ik geloof dat ze dat ook wel gaan waarmaken. Maar ja, je moet, wel, ja God, je, je moet wel opletten, we zullen iedere dag, zullen wij natuurlijk ook onze eigen overleg hebben en afstemmen met de Russische autoriteiten, met het IOC, met de AIVD en met KOPD. Ja, daar zijn natuurlijk hele veiligheidsplannen voor gemaakt, dat, maar dat is niet anders dan. Ook voor Londen, daar deden we precies hetzelfde. Ja, maar zijn deze veiligheidsplannen voor Sochi anders of zwaarder dan in het verleden? Nou, ze zijn in ieder geval anders, hè, omdat we met een andere hoogte te maken hebben. Uh, nou ja, zwaarder, nou dat kan ik niet, niet, niet, zo, niet zo zeggen. Dat, uh, ook, ook Londen, er uh, was natuurlijk ook dreiging, hè, dat heb je van tevoren natuurlijk ook in de media kunnen lezen. Het is niet per se zwaarder, maar natuurlijk wel anders. Eh, omdat eh, nou ja, vanuit de inlichtinghoek je wel met een ander soort eh, dreiging te maken hebt. Nou ja, daar ben, daar ben ik geen expert in, daar kan ik ook niet zo heel veel over zeggen. Want die veiligheidsplannen ja, die zijn natuurlijk eh, vertrouwelijk. Want anders zijn het ook geen veiligheidsplannen meer. Maar we zijn er wel goed op voorbereid. Dat, eh, ja, dat is heel Maar u staat wel in voor de veiligheid van de sporters en de mensen die daar naartoe gaan? Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, de, de, de voorinstaan hè, garanties uh, zijn moeilijk te geven. Maar ik heb er wel heel veel vertrouwen in dat het, uh, dat het toch gewoon een mooi evenement wordt. En dat heb ik de afgelopen dagen ook een soortje weer kunnen zien. Ik bedoel, het gaat ook wel heel erg om sport. En je ziet dat mensen bezig zijn met het oefenen voor de openingsceremonie. Uh, dat de laatste puntjes op de i worden gezet. Dat ook parkjes en pantsoenen verder worden aangelegd en zo. En dus ja, ja dus, ik, ik denk dat het gewoon hele mooie spelen kunnen worden. Maar veiligheid blijft wel een onderwerp. Ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is zo. Gerard Diedersen, directeur NOC-NSF. Dank u wel voor de toelichting. Het NOS-journaal. René van Brakel. De Amsterdamse politie heeft vannacht geschoten op een automobilist... die wegreed bij een alcoholcontrole. Bij de controle op het Waterlooplein bleek dat de man teveel had gedronken. Hij sloeg op de vlucht en reed daarbij een motoragent aan. Die raakte gewond. Daarna schoot de politie op de auto om die tot stoppen te dwingen. Maar de man wist ontkomen. De auto is later leeg teruggevonden en de bestuurder is spoorloos.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 Een jongen van 16 die in Utrecht lopend probeerde te ontkomen aan de politie... is door agenten aangereden. Hij moest door de brandweer worden bevrijd... toen hij klem kwam te zitten onder de politieauto. De auto van de collega's reed daar kort achteraan... en vervolgens ontstond een aanrijding. Nou, dat wordt nog even na de onderzoek naar gedaan. De 16-jarige jongen is deels onder de voorzijde van de politieauto terechtgekomen... en klaagde over uh, pijn aan zijn enkel. En daarvoor is hij naar het ziekenhuis vervoerd. De andere verdachte, een jongen van 15, is opgepakt. Het Rode Kruis wil dat alle Nederlanders een EHBO-kaart krijgen... met erop belangrijke medische informatie voor hulpverleners. Dat heeft de nieuwe directeur van het Rode Kruis tegen het ANP gezegd. Op die kaart moet bijvoorbeeld komen te staan of iemand diabetes heeft... maar ook of de patiënt een reanimatieverklaring of donorcodiciel heeft. Met zo'n kaart kunnen mensen in nood beter en sneller worden geholpen. De EHBO-kaart zit nog in de onderzoeksfase... Maar de eerste reacties zijn volgens de nieuwe directeur positief. Op een veiling in de Amerikaanse stad Dallas heeft iemand 350.000 dollar betaald om een zeldzame neushoorn te mogen afschieten. De jachtvergunning geeft recht op het doden van een zwarte Afrikaanse neushoorn in Namibië. De neushoorn die nu afgeschoten mag worden... is een oud mannetje dat agressief is en andere dieren bedreigt. Hij zou toch een keer moeten worden afgeschoten... volgens de organisator van de veiling. Maar natuurorganisaties zijn laaiend. Er zijn minder dan 5.000 black rhino's op de planet. En als onze kinderen willen hun kinderen to zien... een rhino in de wild... we kunnen we niet de trigger aan iedereen die We zeggen dat het te oud is om te brengen... en dat geeft ons het recht als mensen... om die beslissing te maken dat we ze gewoon off de face van de aarde het is niet bekend gemaakt wie voor 350.000 dollar de neushoorn wil afschieten. De opbrengst van de veiling wordt dan ironisch genoeg weer gebruikt... voor het behoud van zeldzame dieren in Afrika. Sport. Naar Hamer, daar begint over een klein uurtje de slotdag van het EK Allround Schaatsen. En na de eerste dag gaan er twee Nederlanders aan de leiding. Jan Blokhuizen en Irene Wust. In Hamer zit Sebastiaan Timmerman. Ja, staan zij daar aan het eind van de middag nog, Sebastiaan? Ja, dat denk ik wel. In ieder geval Wust. Want die heeft een hele ruime marge van 3,8 seconden al op de 1500 meter. Op de Russen in Skokova. Joling derde op meer dan 5 seconden. Ja, aan de 1500 meter is de afstand van Irene Wust. Er is ze wereldkampioene en regerend Olympisch kampioen. Dus eh, niets aan de hand voor Irene Wust. Die gewoon moet zorgen dat ze vandaag geen fouten maakt. En dan gaat zij voor de derde keer in haar carrière Europees kampioen all-round worden. En komt ze op gelijke hoogte met Atje Keulen-Deelstra. Ja. Um, bij de heren Jan Blokhuizen versus Koenve. Ja, dat is toch een iets andere zaak. Want Koen Verwij is normaal gesproken op de 1500 meter... waar we straks mee beginnen. Uh, beter dan Blokhuizen. Maar Verwij zal echt 2,5 seconden zo'n beetje moeten pakken op die 1500 meter. Zodat hij met een marge van zo'n 15 seconden voorsprong de 10 kilometer ingaat. Want op die afstand is Blokhuizen weer beter. Dat is ook de afstand die Koen Verwij al twee jaar niet heeft gereden. Dus ik verwacht wel twee Nederlandse kampioenen. Maar bij de mannen is de uitkomst nog iets meer ongewis dan, uh, dan bij de vrouwen. Nou, wordt wordt toch nog spannend natuurlijk. Dit EK staat natuurlijk in het teken van Sochi... Kun je dat ook merken tijdens de eerste dag? Ja, ja. bijvoorbeeld Sablikova... die gisteren toch een beetje tegenviel op de drie kilometer... met slechts de derde plek achter Wusta en Nauta. haastte zich meteen om te zeggen... dat dit toernooi in het teken staat van... en dat ze helemaal niet bezig is met allrounden... maar alleen maar met het rijden van goede drie en vijf kilometers... richting Sochi. Toernooi natuurlijk dat over vier weken begint. Ook vandaag over vier weken staat daar de drie kilometer op het programma. Dus wat dat betreft werpt uh, dat uh, Olympisch toernooi... uiteraard, zou ik zeggen... Uh, dat wisten we van tevoren al wel, wel de schaduw uh, vooruit, ja. Okay. Oké, okay, dankjewel. We gaan je straks volgen met uh, uiteraard de EK Allround in Hamer. Sebastian Tunnelman. Dan de voormalige tennisheld Patrick Rafter, want die uh, gaat zijn rentree maken. De 41-jarige Australiër speelt tijdens de Australian Open... in een dubbelspel met zijn landgenoot Leighton Hewitt. De twee speelden voor het laatst samen in 2001. Rafter won tijdens zijn carrière twee keer de US Open. Elf jaar geleden zette hij een punt achter zijn loopbaan. Op dit moment is hij captain van het Australische Davis Cup-team. Nog even het belangrijkste nieuws van dit NOS-journaal. NOC-NSF heeft zorgen om de veiligheid in Sochi, maar vertrouwt op de enorme politiemacht die Rusland op de been brengt. Israëliërs kunnen persoonlijk afscheid nemen van de opgebaarde oud-premier Sharon. En zojuist is bekend geworden dat Nederland oud-premier Wim Kok naar de begrafenis morgen stuurt. En wust dus op weg naar goud in Hamaard bij het EK Allround. Dit was het uitgebreide NOS-journaal van 12 uur. Zometeen Gavril van Brakel bij Omroep Max met de tribune.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 De uitdagende foto's van Carly Hermes... actrice Lies Visserdijk over de film Hemel op Aarde... een Limburgse familiegeschiedenis... en Caspar van Kooten over de nare kantjes van bekende Nederlanders. In KunstTV straks, iets na 6 uur op Nederland 2. Begin het nieuwe jaar goed. Open nu een Zwitserleven maandsparenrekening... en ontvang een Bijenkorf cadeaukaart ter waarde van 25 euro...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 Radio 1, Max. Welkom bij de persconferentie. En de heilig schot, hij hier over de Ja, Dit is een goed spel, hoor. De perstribune met Golfert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune van Omroep Max. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. En natuurlijk ook vooruit, wat gaat de nieuwe week ons allen brengen? Vandaag een uurtje korter in verband met het EK schaatsen in Hamar. Het begint om 1 uur daar in Noorwegen. Tot ene Henk Gemser, voormalig langebaanschaatser, Trainer, chef de mission van de winterspelen in 2010. En nu coacht team marathonschaatsers. Kijken naar zijn carrière, het EK, de komende Spelen. Vragen aan hem kunt u stellen via de perstribune.nl of via Twitter natuurlijk. Hashtag perstribune. tv Russen en vergouwen is er natuurlijk met Kassie Kijkeron waarover... Ja, de eerste tv-week van het nieuwe jaar begon gelijk met een explosie aan nieuwe programma's. We hadden natuurlijk Utopia, maar er was nog veel meer. Dat allemaal zo meteen, over een half uurtje. Een Vliegende Kiep, Zul van der Waart. Zul, waar ben jij? Ja, Govert, ik ben in Bennenbroek bij Nicole Jagerman, oud-tenster. In de jaren 90 was ze heel goed. Ook op de Australiën Open, waar ze een paar keer de derde ronde bereikte. En rond de plaats 40 was ze op de wereldranglijst. Nu is ze fotograaf, en daar gaan we het zo meteen over hebben. Over fotografie met Nicole Jagerman. En in onze rubriek De Media Week... iemand uit De Media die een roerige week achter de rug heeft. Remco van Westerlo is zijn naam, programmadirecteur SBS6... Het gaat over het succes van Utopia. Hoeveel champagne heeft Van Westerlo deze week op? <laughs> het uur dus. Bij de perstribune van Max op Radio 1. Henk, Henk Gems, goedemiddag. goeiemiddag. Waar moest je lachen? Nou, de champagne en datgene wat je dus zo bedacht. Dat vind ik wel grappig. Ja, ik ben benieuwd of die van de bubbel champagne houdt. Maar het was feest, want ze hebben heel veel kijkers getrokken. Ze ben jij nou iemand, want het EK en Hamar is aan de gang... en dan zit je in een droge Hilversumse studio. Mis je dat ijs dan? Ja, ik vind het, en dat is wat aanmatigend... maar ik hoor daar wel thuis. Ik heb mijn gevoel daar ook wel liggen. Ja. En met name, dus het is natuurlijk het medium waarmee je dus met, met sporters in gesprek komt. En ja, dat, daar heb ik heel veel genoegen aan. Mooi. Ja. Ze hoorden net Gerard Dielissen, directeur NOC-NSF, ja. over de veiligheid in Sochi. Daar heeft men zorgen over al hier. Ja, uh, Terug. Ja, maar dat, dat is bij alle Olympische spelen. Van alle, wind, nou, van alle, alle Olympische alle spelen. Ja, alle, alle en nogmaals, ik heb zelf uh, als functionaris bij NOS, televisiecommentator. Heb ik dus ook Salt Lake City mee mogen maken. En dat was een jaar na dus 9-11. En uh, daar waren de controles heftig. En vervolgens heeft men een aantal controles bij volgende Olympische Spelen. Die ik ook uh, vanuit verschillende functies dus heb mogen bezoeken uh, en mogen uh, meemaken. Hebben ze de controles wel, uh, wel uh, wat meer gecamoufleerd. Maar ze zijn er altijd heel erg intensief ja. geweest. En ze zijn daar uh, op een vriendelijke of onvriendelijke manier. Gewoon altijd, hè, sinds München natuurlijk 72. Ja, dat is. Uh, dat, maar daar moet je dus je sporters met name dus ook inderdaad op, uh, op voorbereiden. Dat, uh, dat ze zich niet gaan irriteren aan. Dus nee. de soms lange wachttijden en het enorme rechercheren van, van de bagage en de tassen die men meeneemt. En dat, uh, dat is een, een onderdeel van de voorbereiding. Ja, leidt het ze af, sporters, die, die veiligheid. Dan, niet, dan niet, meer. niet meer. Want nogmaals, het is, het is in het hele protocol van de entree naar de sportvloer tot en met de entree dus naar de Olympische Dorpen... is het inderdaad een, een standaardprocedure geworden. Ja, Henk, wat mij, uh, wat mij wel bezighoudt is... Wat, wat bezielt je om nog zo fanatiek bezig te zijn met schaatsen? Ja, waarom vragen mensen mij steeds dingen te doen die, uh, die mijn vak zijn? En uh, ja, dat, is, dat is natuurlijk op zichzelf is dat een voorrecht om te mogen. En als je daar dan in wordt uitgedaagd, nu net... Ik heb natuurlijk elf jaar een bestuurlijke functies gehad vanaf 2001... En als men dan dus ruim een jaar geleden mij vraagt... om een schaatsmarathongroep te gaan, gaan trainen... dan zeg ik drie keer nee. Oh. En dan de vierde keer bij voortdurende aandringen, Dan denk ik, ja goed, ik kan ook iets verantwoordelijk zijn voor de vraag. En ik vind het toch wel heel erg leuk. Nou ja, en dan, dan begin ik. En ja. ja goed, dan word je erdoor besmet weer en geenthousiasmeerd. En als je dan die jongens op een gegeven moment ziet... en hoe hoog die ogen in de kop staan, ja, dat is het hartstikke leuk. Ja, maar ik bedoel, het verschil tussen jou en die jongens wordt groot in jaren. Ja, Hoe nou, overbrug je dat? Ja, nou, doe maar gewoon. Dat is één. En bovendien, het, het, het de inhoud, het werk en de boodschap die je hebt... dat verbindt enorm. En Ondanks dat ik dus elf jaar bestuurlijke functies heb gehad... heb ik natuurlijk wel op een gegeven moment mijn vakliteratuur bijgehouden. Ik, wou zeggen, ik heb alles je, wel gevolgd. Want je, je, je moet voortdurend jezelf ook onderweg ontwikkelen... om bij ja, te blijven ja. in alle mogelijkheden ik durf, ik durf nog geen abonnement op te zeggen. Nee? Terwijl de stapel nog steeds frustrerend is thuis op mijn bureau. Want jij begeleidt nu Crispijn Ariens en Rob Hadders. Dat zijn marathonjongens. Ja, precies. En dus een is... van die twee wilde ook geloof ik naar de Spelen... maar dat is net niet gelukt. Nou, eigenlijk willen ze het allemaal wel. En uh, in het beleid van uh, de tegenwoordige dus, uh, dus Marathonploeg Ever Fonterra. Uh, is dat in het beleid staat ook dat? In dat ze de ruimte krijgen om dus uh, zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dat vraagt ja. de aanlooproute. En dat heeft ertoe geleid dat met de kwaliteit die ze hebben, dat erop hadden hadders het Olympisch kwalificatietoernooi de 10 ja. kilometer heeft gereden. Ja, was er niet bij, helaas. Hè? Nee, maar als je dus 624 rijdt op de, dus de, op de 5. En als je dat in het, in het lijstje plaatst van gisteren, dan uh, had hij hoog gescoord op het Europese niveau ook. En als je 1315, wat zeg ik, 1314 rijdt op de 10. Ja. Ja, dan ga je redelijk vlot rond, hoor. Ja, maar jij hebt de tijd van Theo Komer nog meegemaakt, uh, jaren tachtig, die uitriep: mensen, mensen, rondje van 33. Jawel, dat was buiten trouwens. He? Uh, maar, maar, ik heb ook de tijd meegemaakt uh, van, van Hein Vergeer en ja. later Gerard Kempkus. En als dan dus de, de 14-minuten-barrière in Tielof werd, ja. uh, werd uh, doorbroken, dan, uh, dan stond het stadion volgepakt, stond op zijn kop. Ja. En van enthousiasme. en nu rijdt men een minuut sneller. Zo gaat, zo gaat het toch? Ja, zeker. Maar weet je zelf je beste tijden nog? Als je, uh... Nee, ik was, ik was korte baanrijder. 100, ja, jij deed 110 of zo, 160 meter. Ja, dat is helemaal een merkwaardige ja, er, was, er was geen nee. ijs, en, dus, kunstmatig gemaakt ijs, want ja. het is nog maar, steeds natuurlijk. Mis jij een strenge winter? Natuurlijk. Ik wens ook iedereen, uh, nadat ik morgen links en rechts een verhaaltje... weer bij een gezelschap heb gedaan en waar schaatsen in ieder geval ook het thema is... Wens ik, ze, wens ik ze steeds een strenge winter toe voor de eerstkomende tijd. Ja, maar gisteren was er een marathon in Groningen. Maar dat is natuurlijk ja? veel op uh, kunstteijs. Ja. Ik weet eigenlijk de uitslag niet. Weet jij? Eerst, ja, Gerry Hekman is eerste geworden. Oh, okay. En uh, nipt, daarachter zat Chris... Uh, Chris... Uh, jouw... Jou, uh, Chris Ariens. Ja, Chris, Chris, Chris Spijn. Ja, maar ik noem hem altijd Chris. Dus vandaar dat ik even het aan het zoeken was. Ja, en is dat marathon piloton nog steeds bezig... met het overlijden ook van Stuart Huisman? Ik moet zeggen dat, uh, dat ik dus die wereld tot voor kort een jaar geleden niet kende. En als ik dan moet zien uh, en constateren hoe heftig de concurrentie is... en dus de, de hevigheid in de competitie op de ijsvloer in de uitvoering... maar hoe het uh, tot een totaal collectief werd... waarbij ja. alles van grenzen verdween. En de emotie door dat hele peloton ging... met uitzondering van een aantal, maar niet... want dat was heel verdrietig om ook te constateren. Maar totaal gezien was dat was indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja. Ja. En nu het EK... In Hamar, daar kijk je natuurlijk ook. Ik wil je niet zeggen met een schuin oog, nee, of nee, absorbeer nee. je dat nog? Nee, ik zit, ik zit echt ja? inderdaad uh, daar met, met inderdaad de ronde en bijschrijven. Echt waar? Ja, want, want nogmaals, als je dan zegt van alles is, uh, is wel op een gegeven moment... straks weer digitaal aan te leveren, ja. dan kun je niet de actualiteit volgen... en de ronden, uh, zoals nee, nee. Jan Broekhuizen gisteren dat dus deed... en zoals een Yvonne de Nouten dat gisteren deed. Ja. Zeg maar, uh, dat, dat betekent dus uh, hoe fanatiek je nog steeds bezig bent uh, met nou, dat uh, schaats. Of het fanatisme is, weet ik niet. Het is, het is enthousiasme. Ja. Ja. En, en vandaag de ontknoping, maar we hoorden net Sebastian Timmerman al zeggen... de verslaggever van de NOS, ja, het wordt natuurlijk Blokhuizen wust. Nou, in ieder geval wust. Nou, die blokhuizen kan blokhuizen, blokhuizen, blokhuizen blokhuizen en, en, uh, het gebruiken. Uh, ja. Het is toch wel zo dat, uh, dat op een gegeven moment uh, Koen Verwij en ook Bukko daar nog redelijk dicht achter zitten... En ik denk dat Koen, met name op de 1500 meter... toch alweer uh, weer op een gegeven moment... Uh, na drie afstanden op de eerste plek zal staan. Ja. Dus een uh, uitgesproken 1500 meter. En ja, de 10, dat, dat is toch meer op het lijf geschreven van, van Jan. Dus, dus ja, die 1500 meter, straks als ik weer terugreis naar huis... Die moet ik en in de ga auto... ga op de radio luisteren? De radio luisteren. Ja. En thuis komen kan ik dan dus de, de vijf bij ja. de dames en de tien, tien van de heren weer zien. Dat sprak hij. We zeggen, je en jij, hè? dat ja, ja. hebben we afgesproken... dat de luisteraars niet denken, kennen die, we kennen elkaar niet. Ja, we van ja. een paar keer spreken onderweg, maar... Ik, uh, ik heb naar jou heel, heel veel geluisterd. Ja, maar ik heb jou even op televisie gezien... maar ja, het is lastig ook om dan u te zeggen. Maar merk jij dat uh, bijvoorbeeld met schaatsers en, en, en jou als meneer daarboven... dat daar wel de u-jij kwestie uh, speelt? Nou, in het werk is het je en jij. Ja. Maar zodra er enig enige afstand van het werk is... is met de groep waar, waar ik dus nu dus mee bezig ben... en dat is ook heel begrijpelijk... en dat moet je ook niet geforceerd anders willen hebben... is er één jongen die dus, dus mij met u aanspreekt en ja. mijn Gemzer... En, en dat, is, dat is vanuit het gevoel wat hij heeft... en wat hij van thuis uit heeft meegekregen, is dat heel normaal. En anderen zeggen, jij tegen mij. Ja. En maar dat, je, dat je haalt meest... niet het gezag uit u, zal ik maar zeggen. Nee, dat hoop ik niet. Oh ja, het kan zijn dat dat de verhoudingen markeert... Uh, en dat, nee, dat de baas joh, nee. de baas wordt. Nee, nee, nee. nee. Dat, ik denk dat het uh, mijn kop uh, en mijn leeftijd op een gegeven moment... dus dwingt om... Voor degene die dus u zegt u te laten zeggen. Ja. Henk, wat is het nieuws uh, voor jou van, uh, van deze week? Ja, het is een beetje sportoverstijgend. En afstand nemen van de sport. Ik, ik was onder de indruk van, van besluiten van, van pensioenfondsen, PGGM bij bijvoorbeeld. Om, om zich heel kritisch op een gegeven moment de maat te nemen, zelf de maat te nemen. Om te kijken of het, of het nog wel moreel te verkopen is. Om te investeren, beleggingen te doen. In dus de in dus de gebieden in, in Palestina... waar die eigenlijk bezet zijn door, door Israël... en waar dus allerlei nederzettingen worden neergezet. Uh, en daarmee Israël, met de macht die die heeft... overrolt hij dus, en dat dus de, ook dus de, de rechten die dus de Palestijnen hebben. Ja, nou de premier, premier Rutte zei er afgelopen vrijdag... na het kabinetsberaad uh, dit over. Wij zijn tegen een boycott. Uh, wij zijn tegen sancties. Uh, wij hebben onze opvattingen over het nederzettingenbeleid. Daar zijn we tegen. Uh, en we zeggen ook als bedrijven ons vragen, wat vindt u daarvan? Dan zeggen we, Nederland vindt he, uh, dat we niet zouden moeten bijdragen... als land of als bedrijven aan die nederzetting. Maar bedrijven staan het vervolgens vrij, omdat we het doen. Ja, nou ja, de premier brandt zijn handen niet, hè? Nee, maar dat is politiek. <laughs> je moet soms manoeuvreren zo. Maar als je dus dat met woorden alleen maar doet... Dan, uh, dan, dan is het aan de ene kant duidelijk wat er gezegd wordt... aan de andere kant ook heel goedkoop. En als er dus een signaal uitgaat... En, uh, uh, van, van de bedrijven, in dit geval van PGM en anderen... Vitens ook bijvoorbeeld, die, die wil het samenwerkingsverband... Met een, uh, met een waterleidingbedrijf in Israël niet meer doen... Dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan vind ik dat toch wel aangenaam te constateren. Niet, niet dat ik de hele conflict-situatie daar aangenaam vind... maar dat er toch dit soort signalen komen. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat valt mij op, daar kom ik tegen. Ja. Je bent dus wel ook een, een schaatscoach die zich bezighoudt met de rest van de wereld natuurlijk. Ja, maar ik, ik, zal, er niet, ik zal er ook niet de enige in zijn hoor. Nee, maar je, je hoort wel vaak zeggen, ja, je, je focus je en je bent bezig met een evenement. Ja, en de, dus, de rest van de wereld ja, is dan even uh, stil gaan staan. Ik weet, ik heb, ik heb nogal wat in dat hoogtepunt en in de topsport en met name het schaatsen. Maar ook anderszins mee mogen maken. Bij het zeilen, bij het handboogschieten, anderszins. En ja, natuurlijk heb je dan... zeker wanneer het gaat om die absolute prestatie die moet worden geleverd... ook als functionaris, als bestuurder... dan heb je dus, nou, dus uh, periodiek heb je toch echt je oogkleppen op. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De Vliegende kip. Vliegende kip, Jules van der Wart. Ja, Govert, zoals gezegd... Uh, ben ik in Bennebroek bij Nicole Jagerman. En ik zie... Uh, ik ben een baar op zolder en heeft zijn fotostudio. En ik zie een... Uh, een, een schilderij met Roland Carros, een Wimbledon van haar. Ik zie uh, iets uit Barcelona. Deelname aan de Olympische Spelen van 1992. Bordjes van de Fed Cup tegen Australië. Oh nee, Oostenrijk moet ik zeggen. Ik moet goed lezen. En allerlei andere dingen. Maar ze is uh, druk aan het fotograferen. En uh, Nicole, ja, een paar keer de derde ronde bereikt in Australië. Nu fotografie. Hoe ben je fotograaf geworden? Ja, hoe hoor je fotografen? Ik, uh, toen ik stopte met, uh, met de tennis, dan ben ik uh, heel erg gaan zoeken. Naar iets wat ik uh, eigenlijk ook heel leuk vond. Uiteraard uh, vond ik tennis altijd wel leuk. Ik heb ook nog wel wat lesgegeven. Maar op een gegeven moment na het lesgeven ja, had ik niet uh, genoeg voldoening. En toen ben ik uh, uh, ja, naar de fotovakschool gegaan. Heb ik daar de opleiding gedaan. En uh, ja, zo ben ik er heel langzaam ingegroeid. En in 2010 heb ik mijn uh, vakdiploma gehaald. En uh, ja, sindsdien ook een uh, eigen fotostudio op Zolder. En heel langzaam uh, ja, ben ik wat meer opdrachten gaan krijgen. En uh, is dat eigenlijk wel helemaal uh, ja, mijn passie geworden ook. Ja, ik heb jouw website bekeken. Die ziet er echt heel mooi uit en goed uit. Ik zie ook ja, producten die je dan aanprijst. Uh, ik kijk ook nu toevallig naar een foto van een hondje. Uh, mensen, portretten. Uh, je bent eigenlijk overal uh, ingespecialiseerd of wat, wat is dat? Ja, als je het inderdaad zo ziet, denk je, goh, je doet uh, van alles. Uh, ik ben afgestudeerd in de portretten en de reclamefotografie. Je ziet daar ook een foto van een vriendin van mij met een horloge. Daarnaast heb ik het horloge ook zelf gefotografeerd. Dat was toen wat ik uh, heel erg leuk vond om te doen. Is dat het horloge van jou? Nee. Dat nee. Uw dat... merk. <laughs> ik heb er wel zo een trouwens. Okay. Nee, dat is inderdaad het horloge van die vriendin van mij. En um, ja, als ik nu kijk, dan ben ik alweer drie jaar verder. Dan uh, vind ik de mensenfotografie eigenlijk ook wel heel erg leuk. Maar ik heb uh, eigenlijk ook wel wat opdrachtgevers. Uh, voornamelijk in de producten. En ja, dat is eigenlijk ook wel, eigenlijk wel wat ik heel leuk vind. Dus het is eigenlijk nu... Merk ik, als ik nu zo naar die foto's kijk, uh, kan ik eigenlijk nog niet eigenlijk zeggen wat ik er nou het allerleukste vind. Want het, uh, ja, het, een beetje op zolder uh, fotograferen met producten, s'avonds of overdag, vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. En dan heb je geen mensen nodig. Dus dan ben ik lekker aan het uh, vreubelen met producten. Maar ja, dan kijk ik naar die hond. Uh, ja, ik doe ook evenementen met honden, waar ik voor uitgenodigd word om, uh, om ze. Uh, op de foto te zetten. En dat is eigenlijk ook wel leuk, want uh, ja, beesten... die kun je niet zomaar neerzetten zoals uh, met mensen. Dus dat vind ik eigenlijk ook uh, heel leuk. Ja, maar de Australian Open is nu bezig. Maanden gaat het officieel van start. Uh, de kwalificaties zijn ook geweest. Maar ik kan me ook voorstellen dat je een, een keer daarheen zou willen... en dat je tennis zou willen fotograferen. Nou, ik, uh, Australië staat altijd nog op mijn uh, om, lijst om daarheen te gaan. Absoluut, dat was toch wel een van het leukste uh, toernooi. Uh, ik heb mijn dochter beloofd, op het moment dat ze 18 wordt... dan uh, heb ik beloofd om haar uh, Australië te laten zien. Tennis zij ook? Zij tennis ook. Uh, leuk, ze vindt het leuk. Ze speelt uh, ja, een leuke competitie. Maar ze heeft, uh, ja, misschien komt het nog, maar ze speelt in ieder geval... Uh, ja, hartstikke leuk voor haar leeftijd. Dus ik, ja, wie weet als hij 18 is... Uh, ja, dat is nog eventjes. Dan uh, laat ik haar Australië zien. En dan hoop ik inderdaad uh, in Melbourne uh, tijdens het toernooi te komen. Ja, want jij hebt wel contacten. Je vertelde me net ook dat je met Sabatini... die kwam je een keer tegen en dan word je spontaan weer uitgenodigd. Dat zijn wel belangrijke dingen. En dan denk je, ja, jouw bekendheid als tennis. Dus zou je ook kunnen uitbuiten. Uh, Gebruik van maken, dat klinkt wat beter. Ja, ja Je ziet. Ik, ja, ik ben eigenlijk wel heel snel uit het tennis uh, gestapt. En uh, dan merk je ook dat je er uh, ja, minder feeling mee hebt. Ook. En uh, dat je op een gegeven moment iets vindt waar je, ja, wat je eigenlijk nog veel leuker vindt. En nogmaals, ik volg het. Ik uh, tennis zelf af en toe nog een beetje. Maar uh, ja, dat, dat heb ik eigenlijk wel... Uh, een me Ach, gelaten, ja, precies. Ja. Die fotografie ja. is nu ook hoofdzaak. Ja, absoluut, ja, ik, uh, ik kan daar uh, ook ontzettend mijn ei in kwijt. En, uh, ja, als ik zo'n foto kan maken waar we nu naar nou kijken... naar die vriendin van mij met het horloge... dan, ja, dan kan ik eigenlijk uh, heel erg blijven worden. En dat geeft een beetje hetzelfde gevoel als een overwinning op de tennisbaan. Dus als ik mensen blij kan maken met foto's van hun kinderen... of ik zie ze emotioneel uh, weggaan... met een blijdschap van uh, nou, hoe blij ze zijn met de foto's... dan. Uh, ja, is voor mij dat eigenlijk wel dat gevoel van een overwinning op de tennismaan. En dat is eigenlijk wel iets moois dat ik dat gevonden heb. Want daar heb ik wel heel lang naar gezocht. Om iets te vinden waar je nou blij van wordt. Mooie laatste woorden, dankjewel. Ja, graag gedaan. Nou. Laatste woorden van Nicole Jagerman, oud-tennisser. Te gast op de perstribune, schaatscoach Henk Gemser. Vanaf uh, jaren zestig begeleidde hij... Tientallen schaatsers op de lange baan. Henk, elke week uh, krijgen wij een gesproken brief aangereikt. Uh, boodschap voor onze gast van een oude bekende. Post voor de Pestribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Aan de vooravond van de Olympische Spelen wil ik jou Henk... Uh, Enorm bedanken voor alles wat jij uh, hebt bijgedragen aan mijn ontwikkelingen. Want wie had nu gedacht, 1983, dat ik naar de Olympische Spelen zou gaan als coach en teammanager. Toen was ik Sios-student, zat ik bij jou alleen in de klas. En brachten wij uh, samen vaak 20 tot 30 uur in de week door. En dan hadden wij het alleen over schaatsen. Uh, die passie neem ik voor altijd mee in mijn uh, rugzak... En daar maak ik ook heel graag gebruik van tijdens de Olympische Spelen. Nogmaals, dank voor wat jij hebt allemaal bijgedragen aan mijn ontwikkeling. En ik wens jou ook heel veel kijkplezier bij de Olympische Spelen. Groetjes, Ari Koops. Denk Ari Koops, je leerling, die directeur is van de dag van de KNSB. Ja. Ja, dat is ver gekomen, die jongen. Hè? Ja. En ik volg hem kritisch. Echt waar? Ja, ja, ja. ja. ja? Ik, ik, ik, moet, ik zit natuurlijk hier bij hem aan tafel. Maar ja, goed, ik, ik heb zijn... Ik heb zijn verdriet heb ik gezien, wat er was... direct na de dus 1992 Olympische Spelen in Alberville En uh, toen kwam hij bij me thuis. Uh, hij was al, uh, had al een fikse route gedaan. Hij is mijn assistent-trainer geweest... Uh, in de periode van Leo Visser, uh, Hein vergeer uh, Gerard Kemkes, uh, Jan Ikema en, en anderen. Daarna heeft hij dus de dameskernploeg uh, begeleid. In Alberville was er dus uh, binnen die groep... zoveel commotie en zoveel animositeit... dat uh, daar had hij dus als... Uh, toch nog steeds als coach met weinig dus dienstjaren. Eigenlijk geen grip meer op en toen kwam hij naar me toe. Toen zei Henk, zo jij, je bent eigenlijk de enige die het dus over moet nemen. En Toen ben ik twee, twee jaar met die dames op pad geweest. En hij heeft toen als, als invalkracht... als ik eventjes bij het SIO's hier of heen ja, ja. weg moest... heeft hij mijn lessen overgenomen. Want was hij heeft een enorme achtergrond en een uitstekende kennis... en know-how over, over de, de, de zaken die het vak betreffen. En dus ja. als docent was dat ook prima. Maar kon je ook zeggen, ik volg hem kritisch... Ja, nou, wat is wat, waar, in welk opzicht volg jij hem kritisch? Nou, als er, als er op een gegeven moment al reglementen zijn. En, en, en, en, en nu zit ik inderdaad uh, heel erg uh, in het wereldje vanuit marathon schaatschrijven. Uh, eigenlijk is je onbereikbaar. Vanuit de marathonwereld. De marathonwereld kan dus de technische directeur niet bereiken. Nee. Omdat dus het lange schaatsen veel meer dominantie heeft. En uh, ik heb best wel een aantal opmerkingen te maken in bestuurlijke zin. Ik neem niet kwalijk dat ik een kader heb, maar dat heb ik. Maar ik krijg geen kans. Nee. En uh, als ik dan dus de situatie rond het wel of geen skate-off van, uh, van Yvonne en Nauta dus zie... Dan, ja, dan heb ik daar wel mijn gedachten over. En uh, uiteindelijk is het een uitspraak bij de geschillencommissie... en ik, ik heb ervaring met de geschillencommissie. En de geschillencommissie beoordeelt niet alleen de case... Hm. Maar de hele setting waarbinnen dus, dus dat besluit wordt genomen. En dus kijkt ook naar het beleid van de KNSB. Maar dat is helemaal niet de wens van dus de partij die dus de, die uh, geschillencommissie benadert. Die wil alleen maar dus dat vofel van die kruising. En wel of niet op een gegeven moment overheid ja. doen. Maar zo'n geschillencommissie die weegt een veel groter traject. En maakt dan een uitspraak zoals die is gedaan. En dan denk ik, goddory, dat had anders gekund. Ja, dat kan beter. Zoiets ja. <lacht> ja. Goed, uh, Henk. Uh, in de perstribune blikken we altijd vooruit op de komende week. En uh, we kijken ook even terug op de afgelopen zeven dagen. Het was me het weekje wel, zeg. Een blik achter de schermen van Media Week 2. Week 2. En wat was het meest besproken medianieuws? Natuurlijk dit. Wordt het utopie ja of utopie nee? De eerste tekenen vallen uit in het voordeel van John de Mol. De man van Big Brother en The Voice of Holland zorgt met anderhalf miljoen kijkers... voor het best bekeken SBS-programma in tijden. Ik was echt heel, heel blij omdat ik dit aantal echt niet verwacht had. Het is lang geleden dat sbs een programma had met deze kijkcijfers. Dus die waren misschien nog wel blijer dan ik, bijna. Die waren echt euforisch. Ja, zonder mol, euforisch. Hij hoopt uh, het uh, programma aan andere landen natuurlijk te verkopen. De makers zijn euforisch, maar ook voor SBS6 is Utopia een heel belangrijk programma. Programmadirecteur Remco van Westerlo, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Westerlo, is er veel champagne gedronken deze week? Ja, die vloerde inderdaad rijkelijk. Het, uh, het was inderdaad een bijzondere week. Wat dat, uh, wat dat betreft, zeker omdat ik uh, persoonlijk in het programma overleg maandagochtend... Tegen, tegen de verschillende uh, mensen die daar uh, zitting in nemen. Ja. Ik denk een man op 35 had geroepen... jongens, als het boven de 800.000 kijkers komt... dan krijgt iedereen mij persoonlijk een, uh, een fles champagne. Uh, en al dus verschieden. Dus de volgende dag stonden er 35 fles <laughs> champagne. Ja, en ja. Was, ik, was, ik, was ik een stuk armer geworden. Want het was eh, tussen de 1 en 1,5 miljoen, hè, qua kijkersaantal. Ja, ja, dus, ja. Dat is mooi. Maar wat is dan spannender? Aflevering 1 of 2? Is, sorry. Wat is dan spannender om te weten? Aflevering nou, 1 of 2? Het blijft eigenlijk altijd uh, spannend. Het zal voorlopig nog even spannend blijven. Want je kijkt toch iedere ochtend even naar de kijkcijfers. Maar ik moet bekennen dat aflevering 2 is altijd belangrijker dan aflevering 1. Zeker waar het een dagelijks programma zoals deze aangaat. Er was natuurlijk heel veel publiciteit aan de voorkant. En, uh, en, uh, dus ik, ik, ik, ik was wel verrast door de hokken van de cijfers. Maar ik, ik begreep ook wel dat er een hoofdnieuwsgierigheid was. Dus als je dan ziet dat in de, in de, in de afleveringen daarna... Dat, dat, dat, dat, dat de kijker terug blijft komen... Ja, dat is, dat is een hele, hele mooie gewaarwoording. Zeg, en, en van die kijkers blijven er natuurlijk ook weer hangen uh, bij, bij de programma's uh, daarvoor en uh, daarna. Je zet de tv ja, wat ja. eerder aan en je blijft wat langer ja. stilstaan ja. als het voorbij ja. is. Dus de hele zender profiteert. Ja, nee, dat is absoluut, uh, absoluut het geval. Dat is, uh, dat is iets wonderlijks van, uh, van programmeren en ook van zenders... Als er maar een paar, uh, paar programma's werken op een zender... dan uh, profiteert een hele zender daarvan. En dat zagen we ja. heel erg gebeuren vorige week. Met Utopia, ik denk dat de hele zender... Uh, 30, 35 meer heeft gescoord... gedurende de week dan hij no normaal gesproken scoort. Ja. Dus dat, dat heeft een gigantisch effect. En zit de programmadirecteur nu ook voor zichzelf uh, weer wat steviger in het zadel? Want ik, ik las <lacht> laatst... Ja, nou, ja, de aandeelhouders van Sanoma, uh, de uitgever, die maken zich zorgen over slechte uh, kijkcijfers. En de eerste naar wie ze dan wijzen is de programmadirecteur natuurlijk. Ja, dat, dat hoort er een beetje bij. Wat dat betreft ben je soms net een voetbalcoach. Alhoewel, uh, ik denk dat je levensverwachtingen uh, in, in die sector nog, uh, nog, uh, nog wat nadeliger zijn dan uh, ja. als, je, als, je, als je programmadirecteur bent. Uh, maar god, ik, uh, ik, uh, ja, het kan verkeerd En uh, ik denk dat, uh, dat dit een gigantische opmerking pepper is voor iedereen en ook aandeelhouders die toch zien dat, uh, dat we zijn er nog lang niet, maar die toch zien dat uh, dat het mogelijk is. Ja, nou ja, het, het zou inderdaad de, de Big Brother kunnen zijn, uh, dit utopia van uh, Veronica destijds hè? wanneer was het? Ja. Eind jaren negentig ja. ja. toen, uh, ja. toen profiteerde de hele zender ervan van nee, dat, dat, zeg... dat, dat is ook altijd weer gevaarlijk want dan is je volgende zorg als uh, programmadirecteur uh, God, uh, dan worden we ja. wel heel erg afhankelijk van één programma ja. en aan onze taak de komende maanden en daar gaan we ook meteen mee, uh, mee aan de slag om, om alle mooie nieuwe Nederlandse programma's die wij ook hebben... want vanaf maart komt er echt een, een golf van nieuwe Nederlandse programma's... Ja. Uh, om die goed aan de man te brengen. Uh, en nu hebben we echt een goede kans... omdat uh, ja, de basis uh, dreigt uh, ja. te zijn. Ja. Nou, dank uh, voor de toelichting, Remco van Westerlo. Een mooie zondag. Graag gedaan. En een nog ja. mooiere maandag natuurlijk. Ik hoop het ook. <laughs> Met de nieuwe Dag. kijkcijfers. Ja, dank je wel. Henk Gems, ben jij in uh, Utopia? Zou überhaupt de televisie kijken? Nee, ik nee? kijk naar het nieuws en naar het sportprogramma's. Oh ja. Voor de rest ben ik nog zo jong dat ik dus in het allerlei andere ja. dingen moet doen. Ja, waar, waar keek je dan vroeger naar? Ik bedoel, je hebt behalve te, toen je nieuws geïnteresseerd raakte en sport. Je hebt toch ook wel andere. Je hebt de televisie nog zien komen, zal ja, ik maar zeggen. En, en, ja, dat is waar. Ik weet zelfs, zelfs dat we dus per toerbeurt in, in Vlaanderen op de Hertog van aan, bij dus ja. uh, iemand op een gegeven moment te gast mochten mocht zijn. Om dus televisie te kijken. Ja. Dan zaten we dus met een groep kinderen zaten we te kijken. En dat mocht, Dat was dan dus... dus een, er was echt een dienstregeling voor. Dat we naar het ene televisietoestel mochten kijken. Wat een heel groot pak ja. was. En dan een schermpje wat heel klein was. En zo was dat ja. ja ik hoorde ook van Westerlo net zeggen. Ja, hij, hij, hij staat onder druk natuurlijk van zijn aandeelhouders. Maar hij verwees even naar de voetbalcoach. Die nog meer onder druk staat aan de ja. hand van de resultaten. Hoe is dat bij het schaatsen? Ook wel denk ik. Ik... Uh, ik moet zeggen dat, hè, dat je bestaansrecht uh, wordt uh, afgeleid van dus de prestaties die worden geleverd. En uh, nu is het wel niet zo heftig als bij het voetballen. Maar als, uh, als er dus geen progressie is in presteren, ja. Ja, dan, dan ontstaat er een discussie voor degene die dus de, de financiële middelen aanleveren. Hè. Ja. Zo gaat het toch wel. Ja. ja, zo gaat het wel. Uh, het is niet altijd eerlijk. Nee, want, want dat is. Dat is een, een, een Frank van der Walbaken die schreef daar kort geleden in zijn, zijn periodiek. Dat is onze, onze marketingman. Precies, he, die die, die ook schreef ook dat, dat, dat je je moet herinneren hoe de positie en de positionering van sponsoring ja. is. in relatie tot, uh, tot ja. sportgroepen en uh, sporters. En, en daar heeft hij een hele aangenaam rijtje gemaakt. En dat uh, ga ik zelfs intern een keer gebruiken. om de mensen eraan te herinneren. Omdat maar heel snel met hele korte termijneffecten verwacht. En we hebben nu dus inderdaad een ton meer geïnvesteerd, bij wijze van spreken. Nou, daar moeten we ook. daar waar we vorig jaar dus vijf. Uh, eerste plekken hadden zullen er nu zeker een acht moeten komen. Nou, dat, dat, Zo'n mathematische benadering, dat bestaat niet. Nee. Dat is niet nou, gast. Ja, we, we doen niet nee. anders dan rekenen, als we naar de Spelen gaan, zomer of winter, maakt niet uit, met hoeveel medailles. we bedoel, allemaal ja, doelen gesteld worden. Ja. We zouden moeten terug. Met alle schade die je daar ook bij maakt. Is ja. dat zo? Ja. ja. Ik, uh, ik moet zeggen dat, uh, dat daar waar, uh, waar je op een gegeven moment dat zo streng doet, uh, tot en met op een gegeven moment dat, uh, de sportagenda dus uh, 2016 van NOCNSF. NOC NSF, die heeft heel veel sporten echt inderdaad op een achterstand gezet... omdat men dus het toch niet ja. al te veel, grote hoeveelheid geld inderdaad dus, dus veel meer naar dus de, de medaillekandidaat ja. wil, wil te sluizen. En dat, dat, dat, dat, dat draait een heleboel ambitie de nek om. En we kunnen rekenen en rekenen en uh, zekerheden inbouwen... maar wij herinneren ons Sven Kramer, de wissel op de 10 kilometer. Je hebt chef de mission uh, en, en Sven heeft een, uh, een verkeerde wissel. Het ging zo. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan? Inderdaad, ze ja, rijden allebei. Nee, ze rijden zelf... in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Wat heb je gedaan? Zou Kramer een fout hebben gemaakt bij de wissel? Nee! En hier het verdriet en het verlies bij schaatser en coach. En u ziet dat Henk Gensel meteen de taak van chef de kiep op zich neemt. Dan kunnen deze twee Friesen elkaar vrij goed. Ja, want dan uh, is je rol ineens een heel andere dan coach, hè? Dan ben je een, een mens tegenover een mens. Ja, maar je hebt al een aanloop gemaakt van twee jaar in dit geval. Omdat zelfs van de commune naar, naar Londen ging, de Olympische Spelen. En weg werd gehaald als technische directeur van Dennis NSF. En ik, uh, ik dat uh, werk mocht overnemen. En uh, dan heb je dus al een antrede gevraagd bij alle sporters. Of het nou Nicolien Zauber was, of uh, uh, Van Kalker, of uh, de Short of de Lange en ja. dat wat. Sven woont in, en, en leeft in Heerenveen in een omgeving. En Gerard Kemkes is jaren uh, een van mijn sporters geweest die ik mocht begeleiden. Dus in die zin was de wereld al heel dichtbij. Jij, jij gaat dan naar de kamer toe, leg, legt je handen op zijn schouder. En wat, wat zeggen jullie dan? Nou, het, het, stom. Er komt meer dan. Eens, er komt ook lava uit zijn oren. Hè. En hij is, is hevig verbolgen. En, en ik zal... Ik zal niet rapporteren wat er aan tekst werd gebruikt. Maar... En wat je dan moet doen, is meegeven. En bovendien, je mag zo'n grote sporter, daar mag, je, daar mag je niet op neerkijken. Dus ik, ik ben wel bewust op mijn knieën gaan staan. En ik heb hem horizontaal aangekeken. En dan, dan heb je niet totaal regie meer. Maar je weet wel dat je dus als eerste, dus, dus die sporter op een gegeven moment moet palmeren. Ja. En hij mocht ook niet eerder opstaan dan had hij op een gegeven moment mij had gezegd... Van ik, ik heb de zaak weer onder controle. En daar waar ik weer hem aansprak... en hij zei weer wat, dan gaf ik ook mee. Dan gaf ik gelijk en anderszins, want als je dat niet doet... Dan begint het ja. opnieuw natuurlijk. Dus zeg dat is, maar, dat is, dat is de verhaal van topsporter. Hè? Maar we hebben ook de coach. Ja, en, Moet en, je nou, die ook oprapen? Ja, die was, die was totaal van streek. En uh, toen, uh, toen ik dus uh, de gelegenheid kreeg... Dat, dat Sven onder controle van zichzelf rechtstreeks naar de trap ging en dus het, uh, het stadion verliet... want nogmaals, het moest volwaardig zijn... Ja. ben ik naar Gerard gegaan en ik wist ook wel... dat die twee partijen voorlopig niet bij elkaar moesten komen. En Gerard zat op de grond. En die heb ik natuurlijk gevraagd om naast me te komen zitten. Ook Gerard wilde ik niet, niet van bovenaf aankijken en becommentarieren. En die kwam toen naast me zitten. En het enige wat hij maar steeds riep... hoe moet dat nu straks? Hoe moet dat nu straks? Hoe moet dat nu straks? Nou, dat heeft tijd nodig gehad. En uiteindelijk was hij zo kalm. En toen heb ik hem dus... Uh, toch wat laag, minuut of tien, tenminste dat herinner ik me zo... heb ik hem dus uh, kunnen begeleiden naar een plek uh, in mijn auto... die in de parkeergarage onder het stadion was. En ja, die Amerikaanse auto's hebben heel veel van dus die uh, getinte ramen. En de NOS ging met de televisiekamera's achter ons aan... en die zocht ons en we zaten in die auto... die met de neus tegen de muur aan stond. En ze zagen ons niet zitten. En daar hebben we dus de verdere cooling down gedaan... totdat Gerard zo gestabiliseerd was dat hij in staat was. Dus... Uh, de pestenwoord te staan, ja. want dat moest hij wel van mij doen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Daar ontkom je niet aan. Nee. Maar valt daarmee te leven als coach met zo'n fout? Ja, ik bedoel, het leven gaat door en er zijn belangrijkere dingen... maar het is natuurlijk nogal wat. Ja, dat was, dat was, dat was natuurlijk heftig en dat ben ik me, als eerste ben ik me dat bewust. En ik heb hem ook dus een dictaat gegeven in die auto zittend... van en nu zitten we weer in de rol zoals in 1988... Olympische Spelen in Calgary. Ik ben weer jouw coach en jij doet wat ik zeg. En dan is er plotseling geen... Geen democratie meer. Dan is het echt inderdaad dus van bovenaf naar beneden sturen. Want nogmaals, het was het was heel gevoelig. En daar moet regie gevoerd worden. En ja. toen zei ik van je doet precies wat ik zeg. En je gaat de pers te pestenwoord staan. En ik sta een meter achter je. En op het moment dat het genoeg is, is het genoeg. En ik neem wel op, maar dat is de laatste vraag op een gegeven moment de laatste vraag is. En dat heeft hij gedaan. En vervolgens heb ik hem heb ik hem dus in de auto meegenomen en heb ik hem dus bij de TVM-familie afgegeven. En toen mocht ik op weg naar naar op een gegeven moment de ellende van de bobslayers want dat was in dezelfde dag oh ja dat was dat gedoe die, die ene bobber wilde niet meer en we van kalker die kon, van kalker. Kon, kon het sturen niet meer opbrengen nee. nee maar dan spelen en toch wat mooie spelen ook met de ja Mark maar dat, Thuiter, is, dat, is, dat is het compliment van ook de sporters en zelf zelf ja ja ja maar, maar dat was ook is ook het compliment van een Sven kramer en een, en een van kalker en, en alle andere mensen en timothy beck dat ze dus inderdaad... dus. Wel de volwassenheid hadden en niet, niet afgeleid naar ordinair gedrag. En dus wij als Nederlands team zij hebben daar een hele volwaardige presentatie gehad. En bij het afscheid nemen op de maandag na de spelen, kregen we van de organisatie expliciet nog een compliment over de wijze waarop we ons hadden gedragen. Ja. En, nogmaals, dat betrof dan met name, de sporten. Nee, blijf de... jij altijd in je rol als diplomaat, ook als je weet dat die bobber die op de spelen staat, weigert om in die bob te stappen. Nou, dat is... Zeg, dat, scheld je dat, hem dan niet te huid vol? Zeg, wat kom jij ja, hier doen? Nee, dat, in andere maar woorden. dat is dan de mazzel dat ik dus wat de dienstjaar inmiddels heb. Oh. En het proces was niet op die dinsdag alleen, want het was op een dinsdag. Sondag zag ik al de ellende die er was in de, in die, die, bij het viertal. Uh, maandags ben ik weer met Frans van Dijk, de prestatiemanager van de En we waren dus een, een, een twee-eenheid in aansturing. Hebben we dus gesproken met de, iedereen, en met de coach en met de reserves. In, in uh, Wisseler, waar dus, uh, ze een olympisch dorp hadden. En toen hebben we een plan van aanpak gemaakt voor het vervolg. Nou, en de dinsdag, zondag de emotie. Oh ja. Maandag dus een plan van aanpak voor de komende tijd. Dinsdag de mededeling, alle auto bij Sven Kramer vandaan. Van, we, ik kan het niet. En dan moet je dus plotseling dus, ja, te generaal zijn. Zit het op een paard op de hoogste heuvel. En je, je, je, je, je besluiten nemen. En het was nog, nogmaals, het was de vrijdag die wedstrijd. Maar dit was, dit was geen winnaar meer. En geen volwaardige nee. dus deelname aan de Nederlandse... Uh, Nederlandse delegatie die de Olympische Spelen deed. Dus ik moest daar rigoureus zeggen van... kom even apart zitten, nog de ploeg weg. Ze zaten op met te wachten toen ik eraan kwam. En uh, Erwin, ik heb begrepen dat jij dus, uh, dus, uh, dus het niet aandurft... om dus te sturen op deze gevaarlijke baan, want hij was gevaarlijk. Ja. En toen zei hij nee, dat durf ik niet. Ik zei, dan is het nu afgelopen. En toen ben ik inderdaad, ja, bijna klinisch, chirurgisch... ben ik inderdaad aan het wegsnijden geweest. En dat is op zichzelf geen verdienste. Dat is heel vervelend, maar het moest... Ja. Ron Vergouwen, Kassie Kijken. Op kop belooft zou over de nieuwe programma's gaan van deze week. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Ja, de eerste tv-week zat bomvol met nieuwe tv-shows... en nieuwe programma-schemas in de vooravond. Ja, als een ware tsunami kwam het over de kijker heen. Als u het gemist heeft, ik zou zeggen, zet de radio wat harder... dan luisteren we nog even naar de beelden. Even voor ons allemaal zeggen... dit is Utopia. Ja. Ja, u bent er al de hele week mee doodgegooid, maar ik kan er niet omheen. John de Mol's Utopia. Intrigerender dan mede geen dacht. Inclusief ikzelf. Of het ook leuk blijft, dat moeten we afwachten. Maar het ziet er gelikt uit. En de eerste ruzie in de karakters zijn een feit. En ja, SBS, u hoorde het net, heeft een topweek achter de rug. Mede door alle media ophef. Ja, en dan de Wereld Door. Die zit nu op Nederland 1. En daar gaan de kijkcijfers door het dak. Maar dat ligt niet alleen aan alle goede, originele onderwerpen. Filemon, ik weet dat jij een jongen van de sport bent. We hebben weer het eerste gesprek over de Elfstedentocht. Mooi, dat mooi, is mooi. Is mooi. Ons, dat, is onze, dat is onze traditie en dat is ons weer gelukt. Ja, of wat dacht u van die nieuwe boekenrubriek in de Wereld Door... Waarin schrijvers hun boek in 30 seconden moeten aanprijzen. De eerste schrijver is Kluun. De internationale top-dj Torwald van Gestel zoekt onderdak bij mij thuis. Hij vertelt me zijn hele verhaal en daarmee is zijn verhaal mijn verhaal geworden, want ik ben schrijver. Nu is er een proces gaande tegen mijn uitgever van zijn management. Volgende. Wees blij dat je ze nog hebt verschenen. Ja, met een redactioneel gesprek heeft dit totaal niets meer te maken. Ik hoop dan gewoon sterzendheid. Ik hoop dat de boekenbranche de eer aan zichzelf houdt en hiertegen in verzet komt. Vanaf 6 januari in de nieuwe dagelijkse serie Startup. Het is belangrijk, dus verkloot het niet. Ik wilde jou beschermen. Ja, en op Nederland 3 zit op de plek van de wereld draait door nu een soap-startup. Ziet er op zich prima uit, maar door alle saaie verhaallijnen en de niet-overtuigende karakters, krijgt de serie van mij nog minder aandacht dan Barbie en Roy Donders bij elkaar. Het programma daarna, de Social Club... Dat is dan weer wel erg leuk. Een hippe versie van man bij het hond. Ga dat zien. Het enige programma waar de presentatoren hun social netwerk inzetten voor de verhalen van u is er virtueel leven na de dood. Jelte ontmoet Edwin, die ervoor zorgt dat zijn vriend Jip online verder leeft. En Tim beleeft een bizar avondje lingo thuis bij de 29-jarige Sandra en haar 61-jarige lover Harry. Dat is echt maar één Harry. Hij is uh, tien jaar ouder dan mijn ouders. Ja, en ook een aanrader de comedy Jeuk met Thomas Agda en Peter Heerschop. Gewoon heel erg jeuk. Uh, leuk. Hé, hey, ik ben uh, de bovenbuurman. Oké, okay. hey. het is belangrijk toch om, uh, om goede buren te hebben. Dus, het is misschien uh, vrijdag of uh... weet je wat is, als ik heel eerlijk ben, dan uh, heb ik eigenlijk niet zo'n behoefte aan contact met de buren. Ja, maar er was meer Moois op Nederland 3, wat u waarschijnlijk niet gezien heeft, maar wel onze aandacht verdient. Onder andere de serie Hij is een Zij van Arie Boomsma... waarin hij transseksuele jongeren volgt. En ook, helemaal niet belabberd, een real-life docusoap over een school. Belevenissen van leerlingen en leraren... Dat is natuurlijk altijd vuurwerk. Hé, hey, kom op naar mij in even opletten. Ik heb geen zin om te doen. Ik probeer zo lang mogelijk stelwerken naar uitsturen te, te voorkomen. Dat zijn natuurlijk de standaardmiddelen om eruit te kunnen zetten, om de gang te kunnen zetten. Alleen bij de gemiddelde Haven vier 4-leerling ja, maak geen indruk. Ik ga niet elke twee seconden vragen of je even je mond wil houden. Kindjes! Ja, die arme docenten. Maar ja, de leerlingen die hebben tegenwoordig ook wel een heel zwaar leven. Ik sta om kwart over zes sta ik op. Ik begin met mijn dagcreme. Dan komt de eerste laag foundation. Dan komt de tweede laag foundation. Dan komt mijn poeder. Dan komen mijn nepwimpers. Dan doe ik mijn eyeliner. Dan, oh nee, mijn haarstijlen doe ik ook nog. Nou, voordat ik naar school toe ga, dan uh, lipstick. Ja, en dan de zaterdagavond. Daar zijn gisteren twee nieuwe dramaseries gestart. Allereerst een detective met Daan Schuurmans. Gooi je James Bond, de vrekers en de Saint door elkaar. Laat het zich afspelen in Nederland. En dan krijg je heer en meester. Niet schrikken, ik ben het maar. De rijke eikon. Ik ken alleen de theorieën waarin jij sticht. Ja, de serie heeft ongeveer tien jaar op de plank gelegen voor die eindelijk gemaakt werd. Maar. Het resultaat is best vermakelijk. Natuurlijk, de Nederlandse budgetten hebben zo hun beperkingen voor dit uh, genre. Maar toch. Maar het absolute juweeltje van de zaterdagavond... Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat Dat was deze dramaserie over Ramses Shaffi, geregisseerd door Michiel van Erp. Ja, er waren de afgelopen jaren behoorlijk wat series... gebaseerd op een waar persoon, de zogenaamde biopic. Maar na series over Alfred Heineken, Rijkman Groenink... Willem Aantjes, Annie M.G. en Beatrix... is deze serie misschien nog wel de allermooiste. Vooral hoofdrolspeler Michiel Heijmans is griezelig perfect... voor de rol van Ramse Shaffi. Ja, u hoort het aan mijn stem. Ik heb gisteren behoorlijk zitten meezingen met Ramse Shaffi, Maar bij andere programma's heb ik deze week... dan weer met verbazing zitten schreeuwen naar de buis. Het was een uh, enerverende start van het nieuwe tv-jaar. Dat belooft nog wat. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Alles wat Ron zojuist besprak... terug te luisteren op pesterbunnen.nl. onderdeel Kassie Kijken. Doe je ook aan nazorg, Henk? Die kwestie van nou, kamer, e e Die, die boslees die heb ik toen weggestuurd. Echt letterlijk weggestuurd. Omdat ik, dat ik daar wil daar ik geen tijd en energie meer in investeren. En een aantal die zijn in Vancouver gebleven als, als, als privé en hebben een accreditatie ingeleverd. En anderen zijn terug bijna gevlucht naar huis. Met groot verdriet in hun hoofd. En Timothy Beck, een kwaliteit Geweldig, die dus, nou, dus diep verdriet had. En ik heb ze daarna, dus in, in mei, juni, heb ik ze allemaal persoonlijk thuis allemaal opgezocht weer. Ja. En hebben we erover gesproken. En ja, ik volg ze intensief. En ik, ik waardeer het enorm. En we komen elkaar met enthousiasme tegen. Of het nou eens met Kamphuis is bij de dames. Of uh, Nicolien opbreien op een andere manier natuurlijk. Maar ja, goed, het is allemaal heel genoeglijk. Mooi. En, en ja, en... Met, met, met Sven. Dat is, dat is naar de spelen, is dat totaal op een gegeven moment tot nul terug Nooit terug. meer gezien? Nou, wel gezien. We hebben nog maar niet gesproken. Dus. Nee, we hebben over nee. het volgel nooit meer gesproken. Gerard Kempkes heeft nooit meer opgezocht. En dat... Uh, dat is misschien aan de ene kant wel logisch... want als ze mij zien, dan associëren ze dat met die vervelende, dat vervelende incident. Al zou ik het hebben gedaan, maar het is, het is wel te constateren, ja. Vind je het een ja. beetje zuur? Nou, ik, ik, ik, ik vind het wel verdrietig, ja. ja. vraag van Jan Bakker. Is de schaalsport wel een schone sport? Daar kun je nooit voor 100% ja tegen zeggen. Hij zegt, uh, hoe is het mogelijk dat alle wereldrecords van uh, 5, 6 jaar geleden dateren? Ja. Ja. ondanks het verbeteren van trainingsmethodes al die dingen. Ja, ja nou, er is, er is een golf geweest. En ik praat dan over de periode dus uh, 84, 1988 dat er vooral in het Russische kamp het een en ander gebeurde. En ook in het Oost-Duitse kamp natuurlijk. Vooral bij de dames. Ja. Uh, hoe dat op het ogenblik is gebeurd, ja, dat, uh, dat, daar heb ik dus op afstand geen zicht op. Maar ik weet wel dat alles heel erg nauwkeurig wordt gedoseerd. De maatwerk is en men van dag tot dag heel veel dus data dus verzamelt... Om dus uh, die sporten maar te adviseren wat wel en wat niet te doen. Henk, en dan nog even. Moet het EK blijven, het EK-afstanden zoals. Het ek uh, allround zoals dat nu aan de gang is? Want we gaan stemmen op, bijvoorbeeld uit de mond van Johan Olaf Kos, oud-Noorse uh, Europese kampioen, om de mensen te stoppen. Ja. Wat vind jij? Ja, ik vind het ook. En wat dan? Ja, heb je een uurtje? Nee. Oké. Okay. <laughs> nee, ik, ik vind dat je dan moet beginnen bij de Olympische Spelen, en dan moet afdalen naar wereldkampioenschappen, en wereldkampioenschappen afstanden. En eh, dat betekent onder andere dat je dus dat eigenlijk een andere serie van, van, van, van, van wedstrijden moet gaan schaatsen, waarbij dus bijvoorbeeld de, de wereldkampioenschappen sprint moet gaan over vier keer 500 meter, de duizend meter moet je laten vallen, want die zit in dezelfde familie fysiologisch als de 1500 meter. En dat zal een serie zijn van tot en met mijn sporter, it sportsma, die dus olympisch kampioen is op de, maar niet de min Dat soort zaken moet je de 10 kilometer moet blijven. De kleine meerkamp is dan dus de allround kampioenschappen. En uh, dan, uh, dan moet je dus, uh, dus de wereldkampioenschappen dus over de kleine meerkamp gaan. Ja, ja. dat is revolutie. Jawel, ja. maar goed, men is traag en men, men loopt uh, met nou in de dikke klei bij reizen. Dus het gaat langzaam. Ik wens u toch een mooie middag bij ja, het, ja, ja, het ja, kijken. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Want er komt een kampioen uh, vanmiddag. Ik ben, ik ben benieuwd wat, uh, wat, uh, wat straks gebeurt met, met Koen en met Jan. En wat gaan we het bukker nog doen? Langs de lijn gaat het u vertellen. Een mooie middag. Dat ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse radio. Wat in de Verenigde Staten gezien was als een onaantastbaar recht. Daar moet hier om gevochten worden. Ja, en dan en heb ik, je ook en nog... Ik moet, ik, Lia, ik moet je onderbreken, want ik moet vechten onder tijd. Ik dank Lia <laughs> van Bekhoven in Londen. De perstribune. Een programma van Max. <zij>